Maarten de Volder en Jinte de Pre van uh, Baltazar. Jullie uh, derde album is uit, Tin Walls. Wat vaak wordt gezegd is dat de tweede, hè, dat was Rats, dat dat de moeilijkste is voor, voor eender welke band, omdat je dat moet uh, bewijzen. Is dat zo? Hebben jullie dat gevoel ook? Uh, nee. Nee, en die zin dat um, over ons debuut hebben we heel lang gedacht. Dus en zo echt denken, is het juiste woord. Terwijl ons tweede, Rats, was eigenlijk ja... Um, Heel vlot geschreven. Zo. Gewoon Want een album. We dachten zelf niet aan een album. maar direct liedjes klaar. Ook een andere visie dan ons debuutalbum. Dus in die zin was het uh, niet moeilijk. Ik denk dat het heel moeilijk is als je eerste album een echte hit is of zo. En bij ons was het allemaal heel geleidelijk. Dus um, in die zin hadden we nooit die druk om uh, ja, dat debuut te moeten overtreffen. Ofzo. Het was gewoon een ander verhaal dat we wilden vertellen. Toen jullie twee jaar geleden door Herman Schuurmans werden gevraagd om alle festivals te doen op Werter TV, Klassiek, Werter Boutique en Rock Werter. wat deed dat dan met jullie als band? Ja, dat was wel speciaal. Ik denk dat ik naar um, mijn moeder gebeld heb. Toen dat was ooit toen, dat ik, toen dat we nog in, in mijn slaapkamer repeteren en we horen dol werd van het lawaai is gezegd dat van, ja, ik denk toch niet dat jullie ooit op Werchter gaan spelen. dat is toch ook een goede kans om een keer naar mijn moeder te bellen omdat we er drie keer speelden en ook I, um, is, het is het is een veilige context, Het Is dat? is dat dus allemaal coole bands en, uh, en uiteindelijk jong publiek en zo. het was um, speciaal om te openen op uh, hoe noem ze eigenlijk allemaal? Werchter Boutique en Classic, Classic. met um, Blondie achter ons ik vond dat heel absurd met mijn Blondie gebabbeld even. Schiek. Ik heb dan naar mijn paal gebeld om te zeggen van ja, ik heb met Blondie gebabbeld. Want Eigenlijk kunnen jullie bezwaarlijk al als classic act uh, door het leven gaan. Ja, het, is dat, het, is, het is meer een, uh, een stunt, denk ik, om op alle drie de festivals je kop te laten tonen. Want tot nu toe zijn jullie de enige Belgische band die dat, dat al heeft gescoord. Ik weet dat niet. Managers zijn dat beter, in, of journalisten, dan... Uh, Um, is dat? Uh, ik vind het te makkelijk om recordhouder te zijn. Dan. Op die manier creëert dat natuurlijk ook heel veel verwachtingen bij het publiek. He, um, dat is in de kranten gekomen. Van Balthazar uh, doet drie keer werter. Hebben jullie die drukte dan twee jaar geleden ook gevoeld? Dat uh, well, we moet in een grotere context zien voor ons, denk ik. Wij waren toen heel hard bezig om overal in Europa te spelen. Het was heel tof om die boomerang te voelen. Want in het begin was het ook niet zo makkelijk denk ik voor ons om... Uh, uh, we, we waren geen hype act of zo. Dus um, het was gewoon tof om, om uh, in België ook die recognition te krijgen. Maar eigenlijk waren we vooral ja, ook in het buitenland de hele tijd bezig. Dus er is niet echt tijd om, om dat veel bij stil te staan. Doe gewoon uw je, je shows zo goed mogelijk. En Voor 10 Walls hebben jullie uh, beroep gedaan op producers Ben Hillier uh, van Blur, Depeche Mode en Jason Cox, Gorillas, Massive Attack. Wat, wat hebben die uh, mannen bijgedragen aan die plaat? Nee, ik denk dat hij er vooral eh, hem voor zorgt dat we heel vrij en ontspannen die plaat konden opnemen. Wat heb ik nog nooit gedaan omdat we altijd alles zelf deden waren. We dus waren heel controlefreaks. Wat je naar ons gevoel op de duur wat kon horen dat we als we een take aan het spelen waren op de, in, de eerste twee albums dat we heel geconcentreerd waren op allerlei eh, apparatuur. Waardoor dat, dat ook zo soms te geconcentreerd klinkt of zo. En nu komen we echt zo heel onverantwoordelijk. Lekker ben de Kinders. Um, het studio onze nummers spelen. Wat heel bevreemd was. We hebben dat ook pas bij de platen. Omdat we zo op tour en geschreven. Dat ze wat losser is en meer live. En Ben was de geknipte gast. Om. Want de nummers al geschreven. Maar heeft echt wel zelf de, de platen afwerken. En had ook een goede visie over Hoe alles moest worden opgenomen. En. Uh, het bleef ons visie over hoe dat de plaat moest klinken, maar hij was wel de man die het dan verwezenlijkte. Wat is de invloed van, vanuit de scene waaruit jullie zelf komen, hè? Kortrijk en, en Gent? De invloed van de scene? Ik weet niet, ik vind de scene... Eh, ik vind persoonlijk niet echt dat we dat hebben in België, op verschillende plekken. Nals. Als van de Belgische scene is zo meer, ay, in het buitenland buitenlandse Franse veel laatste tijd over de Belgische... Er zijn veel Belgische bands aan het opstaan zo in het buitenland. We praten over de Belgische sound of zo. Maar eigenlijk is er geen Belgische sound, het is eerder een mentaliteit, denk ik. En wat is die, die mentaliteit? Ja, hoe dat België bijvoorbeeld in elkaar zit, is een mix van, van het midden van Europa en een mix van allerlei um, kanten. We hebben ook geen, geen heel sterke eigen traditie eigenlijk. We zijn een, een jong land dat niet per se... Hey, het is niet dat we patriotische mensen zijn ofzo maar dat, dat maakt dat we heel open zijn voor, voor veel andere culturen ik denk dat in de muziek dat je dat heel rap eruit kunt uh, plukken bij bands te, uh, bij ons bijvoorbeeld uh, voor, uh, hebben we vrij veel van de Britse scene evengoed van de Amerikaanse scene als van de Franse uh, Kensboer, ofzo dat gaat niet alleen voor indie bands maar ook voor de Stromae ofzo op dat, dat die allerlei invloeden uh, combineert ik vind dat meer zo'n mentaliteit is, dus zo een mélange van, uh, van, van alles. Jullie manager is Christian Pierre, ook manager van Deus. Ja, dat is een man die natuurlijk al deuren heeft geopend in, internationaal voor, voor, voor Tom Barman en Co. Is dat nu een voordeel voor jullie geweest uh, om, om met hem in zitten te gaan? Zeker ja. het is, is een belangrijke schakel in, in heel het verhaal omdat, hij heeft gewoon heel veel ervaring en, en dat is heel belangrijk, denk ik. Want het komt even bij kijken nou ja, bij een band in de markt zetten, eh, zeker buiten de lands Anderzijds ja, moet de muziek er ook zijn, moet de muziek ook Ik uh, denk ook niet dat alles dat hij aanraakt en houdt, die hout of zo, maar het, allez, weet, het is een heel goede tandem voor ons, dat hij onze zakelijke belangen behartigt. De boekingsagent van jullie is ook die van Editors. Jullie hebben dan uiteraard vrij logisch met hen getourd. Wat hebben jullie geleerd van Editors op live vlak? Of zijn dat twee totaal andere werelden? Ja, het is, het is wel een heel andere band dan ons. Maar eigenlijk hetzelfde als, als, als met andere bands dan we mee toeren. Dat zijn meestal bands die al veel langer bezig zijn dan ons. Op een ander niveau ook al langer aan het meedraaien zijn. En uh, ik vind het altijd frappant dat, uh, hoe hard dat die bands nog werken. Weet je wat? meestal denken ze van uh, als we daar zijn, alles is chill en uh, gewoon die turkse af. Hebben. Soms denk je dat je al hard werkt als band. En als Tam en zo'n band meegaat, beseft het dat het alleen nog maar harder wordt. En ook ja uh, immense productie en zo. Uh, wij waren als. Uh, als schoolkinderen verleden de grootte van die band en die zin van um, hoeveel crew dat er mee was en uh, zo'n ding dus ja, zowel uh, heb ik veel van geleerd hey? toen to wel je openen op veel vlakken ja. wat mij opvalt ik heb, ik heb de charts erbij genomen jullie albums scoren hoog maar er is geen enkele single die eigenlijk de top 50 haalt van, van, van de, de hitparade, is dat nog een, een, een droom van jullie om, om ooit zo'n single te hebben die daar wekenlang op één staat, uh, zoals de stan van Samangs van deze wereld? Niet echt. Ik denk niet dat we daarmee bezig zijn. Omdat we gewoon muziek maken en albums, dat is... Uh, ik vind het veel uh, straffer als we uh, mensen over ons album bezig zijn dan, dan over een nummer. Een nummer is maar één ding en dat kan een lucky shot zijn, maar een album is altijd... Uh, ja, daar vertelde je een heel verhaal mee. Anderzijds, ja, als je een, een single hebt, opent dat makkelijker deuren, denk ik. Uh, of of ja, gaat dat makkelijker naar het publiek toe. Maar anderzijds, iedereen op je um, optreden roept dan maar om één nummer. Dat lijkt mij een nachtmerrie. <laughs> Dus en die zin is dat. Nee, is dat geen droom. Uh. Ja, ik zou dat graag horen in de ultra top staan, want dan moet ook van eens alle singles van een album hoogscoren. En niet zo één die eruit ge... gehaald wordt. Wordt het dan wat lang. Alles dat hij maakt is gewoon geniaal. <laughs> <laughs> het zijn covers, maar boom. Ja, je hebt zo'n nummer nodig, hè. Uh, live sowieso, uh, dat hebben jullie, 15 floors, uh, ook hier. Heeft het eigenlijk ja. dat, dat effect van, van wow, met z'n allen... Uh... Bijvoorbeeld Blood Like Wine heeft dat ook. En 15 Floors is hier ook niet een single geweest. Het zijn eerder, we uh, hebben gewoon zoveel live, dan die nummers er beginnen uit te springen. Als, uh, als entertainment factor of zo, maar... Het grootste hits dat we tot nu toe aan had, zijn de, de singles van de laatste plaat, zowel in Frankrijk, Duitsland, België scoren niet veel beter op de radio dan 50 Floors, zoiets heeft gedaan, ik denk dat dat eerder zo achteraf dan mensen beginnen, dat zo wat een kultstatus is of zo, terwijl dat in de tijd toen dat uitkwam, werd echt niet veel gedraaid, Fifteen Floors. Nou ja, en eigenlijk vind ik al vrede, max dat wij nog nooit in de ultratop zijn staan, maar toch hier op een Stage perfect tot ons recht kan komen, dus, oei, eh, een beetje weg van al dat commercieel gedoe, wat dat best oké is. Ja, hoe staat het eigenlijk met jullie bioritme, want als ik jullie uh, concertagenda erbij neem... Donderdag 25 juni, optreden op Glastonbury, van 2 tot 3 uur s'nachts. En de dag nadien, 26 juni, om 18.20 uur op Rockwerter, dat lijkt mij heavy. Ja, ja dat wordt het B-team voor uh, Glastonbury. We uh, hebben een A-team en hebben dan een B-team. Wij zijn het A-team, de reserves zitten in de doos... Uh. <laughs> ja, we, um... we zien wel. Iedereen kan wel een, keer een nachtje doorgaan. <laughs> Wie weet heeft dan net de magie van Werter Hij heeft van ons Werter optreden. Zwaar, want ik vind ook... De, de beste show speelt ook meestal met een kater of zo. echt zo, want dan zijn like emotioneeler betrokken bij je bij muziek. Dat is echt waar. Als je goed uitgerust zijn en fit, dan speelden ze zo te berekend, uh, de nummers. Wat mij opvalt inderdaad, is dat die, die promotoren jullie op, op, op vreemde momenten boeken. Twee uh, uur, drie uur s'nachts inderdaad Glastonbury. De Rockwerter, 18 uur 20. Cactus Festival, 20 voor 12 tot 1 uur s'nachts. Les Ardents, 20 na 8 tot 20 na 9. Wat vinden jullie nu zelf het beste slot voor jullie? Is dat, is dat een vroege avondslot? Is dat een heel laat avondslot? Is dat een nachtslot? We moeten festival per festival zien. In Glastonbury zijn we, zijn we meer een aftershow. Terwijl in Rekwerter zijn we... Hey, bro, de, de hoofdact, Al -Jay, is ook heel vroeg eigenlijk. Dus het is gewoon een ander soort festival. En Cactus is headliner, wat dat de max is. Dus, hey, Ik zou niet zo laat willen spelen misschien op een ander festival, waar, dat, hey, waar dan de headliners vroeg staan. Dus het is festival per festival. En uiteindelijk, de uren doen er niet veel toe. Dus het is meer... Uh wanneer de andere band spelen en wat, wat, wat de bedoeling is van de dag. Nou, het is wel tof tofst als het um, al donker is. Ja. Maar vandaag een lichtman mee, maar die kon eigenlijk niet zoveel doen. En die kostte weer geld voor niets te doen. En jullie muziek komt altijd tot z'n recht, of dat, dat nu smiddags is of, of s'avonds? Ja, nee, het is wel een andere vibe. Maar um, ja, bijvoorbeeld vandaag, hey, het verbaast me soms dat nummers uh, een heel andere context krijgen dan uh, s'nachts. Nou, dat is de max. Ik bedoel, we, we spelen niet nummers zoveel, dus we moeten een keer content zijn als het een andere context heeft. Maar inderdaad, ja, nacht zijn er gewoon meer troeven om uit te spelen visueel. Laatste vraag, 7 november. Jullie allereerste keer vorst nationaal, headlinershow. Wat verwachten jullie daarvan? Of wat kunnen de mensen verwachten? Want dan, dan ga je qua concept ook een aantal dingen zelf mogen uit elkaar uh, halen. Hè. Ja, Wat is uh, de eerste keer dat we... Hey. Het is echt circus te overneden dat je moeten doen. Ik vind het wel zo tof om, om van die uitdaging te hebben. Omdat het een heel ander soort optreden is. Het is, het is een bijna show dus, bijna. Um, we gaan het wel op onze manier doen. Ik denk dat we dat altijd proberen te doen. Ik ben wel benieuwd hoe intiem dat moet het kunnen maken. Uh, ja, ja we, we zien er keihard naar uit. Maar we, we beseffen gewoon hoe, hoe dat... dat uh, ja, voilà. We er nog aan moeten werken, nee, maar het is, nog, het is nog een tijdje. Dus uh, kom, ik zie dat helemaal goed kom. Oké, okay, dankjewel, uh, Maarten en Jint van uh, Balthazar. Veel succes met uh, jullie Tour en natuurlijk met jullie show op 7 november in Forst Nationaal. Merci. Yo.